Jan van der Putten met het NOS-journaal. De openbare aanklager in Egypte heeft opdracht te brengen naar een gevangenis in Cairo. Hij zou geno gezond genoeg zijn om te worden ondervraagd. Mubarak werd bijna twee weken geleden opgenomen in een ziekenhuis in Sharm el Sheikh. Hij zou onwel zijn geworden tijdens een verhoor. Mubarak wordt beschuldigd van corruptie en geweld tegen demonstranten tijdens de betogingen tegen zijn bewind. In Marokko is in verschillende steden gedemonstreerd voor wat de betogers noemen een nieuw Marokko. De duizenden demonstranten eisen onder meer dat de koning minder macht krijgt en dat corruptie en werkloosheid worden aangepakt. Koning Mohammed heeft hervormingen beloofd. Eerder deze maand zijn bijna 100 politieke gevangenen vrijgelaten. In het Limburgs natuurgebied De Mijnweg bij de Duitse grens heeft een grote bosbrand gewoed. Een gebied van 600 bij 600 meter is in de as gelegd.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 Meer dan de helft van alle spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen kan dicht als voor ambulances een aanrijdtijd van drie kwartier geldt. Dat blijkt uit onderzoek dat de NOS heeft laten doen. Minister Schippers wil een maximale aanrijdtijd van 45 minuten hanteren. De zorgverzekeraars pleiten al langer voor het verminderen van afdelingen voor spoedeisende hulp. Volgens de verzekeraars leidt concentratie tot meer kwaliteit en minder kosten. De Amerikaanse oud-president Carter gaat proberen de onderhandelingen over het nucleaire programma van Noord-Korea nieuw leven in te blazen. Hij leidt een delegatie met daarin de Finse oud-president Artisari, de Ierse oud-president Robinson en de Noorse oud-premier Brundtland. Het overleg over het afbouwen van Noord-Korea's nucleaire programma zit al twee jaar muurvast. Het weer het koelt langzaam af, uiteindelijk tot een graad of 9 vannacht. Overdag opnieuw zonnig en met 20 tot 23 graden iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur. cfm zandvoort met het programma het laatste uur Henny van petegem en vandaag spreek ik met koby Bauma uit haarlem en koby die uh, ja die vindt het ook wel leuk om vaak in zandvoort af en toe eens te kijken en uh, koby kan je iets over jezelf vertellen je woont in haarlem je bent getrouwd heb, uh, hoeveel kinderen heb je eigenlijk uh, ik heb uh, drie kinderen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 En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was jij enig kind of nog veel broers en nee, zussen? Nee, nee, nee. We hadden dus ik heb nog elf broers en zusters. Ja. Elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn, waarvan er dus twee overleden is mm -hmm. en een zusje toen ik dus. Uh,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 Moesten wij haar, haar troosten. Ja. Maar goed, we hadden elkaar en uh, dat gaf toch wel veel plezier. En, uh, ja, het, ik kan niet anders zeggen dat ik het heel goed gehad heb. Ja, dus ja. het was best een fijn gezin met zoveel kinderen ook. Ja. Het is wel ja. heel gezellig lijkt me. Tot, van, ja. wat te doen, hè? Heel leuk, heel ja. leuk. Ja. En hoe is Katwijk om daar op te groeien, aan de zee? Of... Uh, ja, wij woonden tussen de zee en uh, ja, dat was ook heerlijk altijd. We gingen naar de strand oh. en uh, moeder had nou, daar geen last van ons. We zaten met naar de strand. En, uh,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 hoe oud was je toen? En toen was gebeurde? ik... Nou, eens kijken hoor, even denken. Ik ben nu 70. Ik denk in het is 85 ben ik tot geloof gekomen. Ik denk, ja, zo'n 83 was dat. Hoe oud zou ik dat geweest zijn? Ik ben nu 73, ja. 74.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 En morgen stond ik op en het was een hele last die zo van mijn schouder viel. En dat was zo verschrikkelijk fijn. Ja. Die dag, dat was in mei 85. Heet het, het nooit, meer. nooit meer. Dus je was die hele last kwijt in één moment. Hoe kan je dat verklaren? Ja, hoe kan je dat verklaren? Dan gebeurt er gewoon iets dat van bovenaf. Ja. He, daar kan je zelf niks aan doen.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 Maar ja, hoe dat... de dag daarna verder? Kreeg je het blijdschap om wel te, ja. wel te gaan? Of ging ja. dat dan? Ik, nou, ik ging die Bijbel lezen. Aha. En terwijl wij opgevoed zijn, driemaal de, daags Bijbel lezen. En thuis ja. ook, Dito, met de kinderen badje, je bad je aan tafel. En, maar eh, ik, ik, mijn ogen gingen open. Ja. Het was echt zo net als van Nicodemus. Hè? Ja, ja. Je kwam tot wedergeboorte en je ging het opeens lezen. Dat ik dacht: van nu begrijp ik het pas. Hm.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 je dacht wat voor verbond? Ik, begreep het, nooit. ik nee, begreep het nooit. En toen je van Israël las, toen, toen las, weet je dat? Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik dat In Romeinen ook, hè, Romeinen 12, 13 dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het geënt ge ja, worden. Geënt worden. Op de olijfstok. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat was ja, heel wonderlijk. Mooi. Dus ja. Dat ontdekte je. Dat had ja. je in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd. In die tijd ik ook. denk het niet, ik denk het niet, ofwel. Ja.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 that is for Exactly is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 Ja, uh, ja, hij begreep het niet erg, nee. hij begreep het niet erg. Maar uh, ook voor de kinderen, het, het, uh, het was een andere moeder, maar ze vond het wel <laughs> erg geweldig. Ja. Want daarna zijn er nog twee kinderen met 17, 18 jaar gedoopt, volwassen, oh, kijk nou. dus ze hebben wel ja. iets gezien in hun ja. moeder. En, en, maar ja, dan toen kwam het, dus dat ik die Bijbel ging lezen. En dat er dan staat, bekeer je en laat je dopen. En je zal er gaan van de Geest vervangen. toen heb ik echt gezegd, ja. heer, ik wil nu alles. Mm. Ik wil nu alles. Ja, nou, dat is ook gebeurd. Ja. Dat is dan dat een... Dat vond, uh, dus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 Uh, Wat sprak er zo aan? Omdat het bekeer je, dat was in de eerste ja. plaats. En uh, laten dopen, dat was een stukje gehoorzaamheid aan God zelf. Ja, Jezus, je wilde, is, Jezus, Jezus is ons voorgegaan. voorgegaan. Ja. Jezus is zelf ook als volwassene gedood. Ja. En ook als kind ja. besneden. Ja. Dus bedoel, hij, hij, hij, hij is ons voorgegaan, we moeten gehoorzaam zijn. We moeten hem volgen, ja, zoals het er allemaal staat. En, en uh, als ik het niet zou doen, nee, ik, ik kon niet meer anders. Ik kon niet anders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 De andere gemeente, Pinksterkerk in Berea was het toen. Oh ja, Bij ja. Rob Allard. Ja, dat is in Haarlem-Noord. noord, ja, noord ja. Ja. ja. Nou ja, daar zijn we heel lang geweest. En hebben, oh, het was heerlijk. Het was ja. heerlijk. Je, werd ook, je leerde ook zoveel. Ik, bedoel, ik heb de Bijbelschool gedaan. Twee jaar discipleschapsschool. Um, nou, dat was gewoon uh, zo verrijkend. Nou, en dan ga je ook uh, evangeliseren. Want dat was echt mijn op opdracht vanuit het woord. Dat uh, ja. wist ik gewoon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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is open een open huis, hè? ook in Schaalwijk, ja, die ja. doet ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel Ja, kleding en, en er komen allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een hele leuke gemeente, ja. ja.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 ja, je, je, ja, hoe ging het precies je gaat dus een avond daar naartoe en, en, en zaterdag de hele dag en dan ben je met elkaar de het bestuderen ja, dus als je dingen niet begrepen kon je vragen stellen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 Ja, dat kan iets van Gods leiding zijn in je Zeker leven. Zeker weten, ja. Ja. ja. Dus je hebt veel geleerd in die twee jaar. Je hebt ook heel veel geschreven. Heel veel. Ook discipleschapsschool hebben we gedaan nog twee ja. jaar. Dat was ook, oh, ook echt ja. die, Jezus volgen. Dat, dat uh, was ook heel fijn om te doen. En, en dat heb ik dan ook in de praktijk gebracht. Ja. Ja.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 Beginnen we morgens het woord te lezen en te bidden. Vragen om, om leiding, vragen om, om, om hulp. Want van, van jezelf heb je die liefde niet. Mm -hmm. Je hebt echt wel eens mensen waar je moeite mee had. Maar hoe breng je dat in de praktijk? Daar gewoon de zijn veranderen, die liefde uit te stralen. Ja.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 Heel ja, veel mensen weet zijn niet het eenzaam. eens te doen. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat het zeker mensen. Nou, zo ben je ook bezig met het Israël productencentrum Je hebt een aantal producten in huis. Je had zelfs een speciale kamer ingericht, denk ik. Ja, heb. Ik heb of een, een uh, soort winkeltje. Ja, heel gezellig. We hebben een leuk zitje en dan oh. uh, hebben we koffie en thee en noem maar op. In het begin dan stond ik de hele boel in de huiskamer mm. uit. En dat uh, was een hele werk heel, heel groot werk. Maar dan moest je altijd naar beneden schouwen en zo. En, en, en een hele kamer.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 Wat is er nog meer? CD's of zo? Uh, ja, muziek natuurlijk. DVD's, ja. CD's. Uh, Allereen soorten krent, parfum. Uh, uh, nou, leuke beeldjes. Uh, ja, nou, ja van echt, echt heel veel. Ja, kaarsen zag ik. En kaarsen? Standaard. Uh, ja, klopt. Kleding en tassen zelfs. Dus toen was er nog ja, kleding. Dat is nu weer niet meer. Tassen weer helemaal. Ja. Die de Bedouinen ja. maken. Dat is ja. ook echt mooi. Ja. ja, en binnenkort is er ook weer zo'n... Uh, zo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 Ja, en dan kan je... Kan je en de wijn, hè? Kijken. Ja, wijnen is uh, wijn daar allemaal, hè? Heerlijk, een de wijn. De van wijn. Dat heet kyrus, hè? Ja. Ja, hele, lekkere wijn. hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra zo mm. zoet. Ja. Ja. Dat is ons uh, favoriet in zandvoort <laughs> Ja. Maar er zijn heel veel leuke producten. En ook als cadeautjes, hè? Heel en gezellig, het is kopen. altijd heel leuk, ja. En ja. waar gaat de opbrengst van de Israël producten naartoe? Nou, dat gaat uiteindelijk naar allemaal naar Israël. Uh, die, die willen we dus helpen, want ze hebben het natuurlijk vaak moeilijk. Met allerlei ja. dingen. Ze hebben het, het is op het heel erg zwaar in Israël. Mm. Die zijn uh, weer uh, nou, met raketten bezig. En laatst uh, weer een gezin die... Uh,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 Eten dus. Ja, ja. Tot lukt doen ze het. Uh, ja, dat is altijd heel erg gezellig. Mm. Dat worden een nieuwe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 Dat zijn leuke dingen. Ik hoorde zelfs dat je als je dus heel veel producten hebt verkocht, als consulent ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor. Ja, je? ja dat, je krijgt kilometers, hè? Oh. Zoveel ja. kilometers. Maar daar moet je wel heel hard voor werken. Op het ogenblik, dan doe ik dus niet zoveel meer. En ik spaar er wel want ik wil beslist nog een keer naar ja, Ik ben is veel, voor, toe. Ja. drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer werk naar Israël. Ja. Maar dat kan. Ik, ik, ik, ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als. Er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 Ik dank je, dat du mich kennst. Und...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 dat was toen op de Raaks. En wat houdt ACLO in? De ACLO houdt in dat is een wereldwijde vrouwenorganisatie. Dat is Aha. in Amerika begonnen en dat is uitgespreid, verspreid eigenlijk door heel veel landen en uh, dat zit eigenlijk overal. Ja. En uh, ook heel veel ACLO-vrouwen, bijvoorbeeld zijn er een paar die zijn nu naar Israël en een paar zijn er naar Spanje om weer te steunen en te bemoedigen. Ja. En dat is, uh, dat is erg mooi.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 Close en, oh, half tien, tien. Ja. en dan um, gaan we zingen, maar er wordt muziek gemaakt en dan gaan we heerlijk zingen, dat is altijd heel fijn en een, uh, je mag zelf ook een lied opgeven, daarna is er dus een spreekster die komt dan uh, dingen vertellen, mm -hmm. uh, ook heel praktische dingen ook, van hoe ga je met elkaar om of hoe is, hoe is die huurlijk of uh, nou echt praktische dingen dat je zegt van hier kan ik mee verder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 Dus het is leuk om te weten. Hm. En uh, gebeurt er ook nog iets landelijk of internationaal binnen die groep? Van een... zoiets doen. Ja, ze hebben dus uh, zo'n paar keer in het jaar... ...dan komen dus alle uh, bestuursleden, zal ik maar zeggen, die in het ook zitten... ...die komen bij elkaar. Dat is nu in Ede, geloof ik. En uh, dat is een hele dag. En is ook weer een soort studie... Uh, hm. ...waar je ook weer veel leert en elkaar de, de bemoedigt. En uh, ja, bid voor elkaar... En, of Veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dus ja, het is heel het, ja, gezellig. Ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die Zo gaan weleggen, ook naar Amerika of naar een ander land. Zoals vermoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja, ze stel nu binnen Israël. Ja, ja. ja Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder hè, dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.